Absoluut gehoor, door Jacques Peters en Christophe van der Loo. Regie Marlies Cordia. Uh, Hier, kijk eens aan. Is al goed zo. Ja, dank, dank u wel, hoor. Hallo. In de stijgers. Gevel renovatie. Fetisch. Koele, rechtdoor. Links van de foyer... En dan de tweede deur rechts, meneer. Vajje. Ja. Nou ja, ik loop wel even met u mee. Nou, meneer Coulais, je zit al klaar. Kijk, en dan gaan we hier naar rechts. Hier? Nee, die andere. Zal ik uw uh. jas in.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 Portijsje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 Meneer de... ...postvoerensolist. Wees u zo vriendelijk en gaat u naar de stemkamer. Ja, speelt u vanuit de stemkamer... Ik kan het maken uw partij. Uh, dat we horen hoe het klinkt. Ach, u bent slecht ter been. U neemt u me niet kwalijk. Kwaardig. Kwaardige plaats voor een stemkamer... ...zo dicht bij de zaal. Oh, uh, uh, meneer Coulee... ...zal ik de deur ook dicht doen? Ja, sluiten... En gaat u in het midden van de Kamer staan. Midden van de Kamer. Kan. Zo kunnen. Nee! Te veel. Dat hard. Ja, stop u maar. Genoeg. Genoeg. Ga de man zeggen dat je op kan houden. O, o, o. Dat is het dus helemaal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 Ja, speelt u maar. Oeh. Beetje dof. Te veel damper. <laughs> um, misschien dat we het in de koffiekamer kunnen proberen. Natuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Proberen, altijd proberen. Proberen.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 Hoort u dat? Hoort u dat? Kijk, dat bedoel ik. Zet op. Heeft u ook cappuccino? Ja, dan, meneer. Huh? Huh? Mag ik er dan twee? ik uh, uh... Nou, ik, Hoort ik, u dat dan niet? ik, ik heb liever. Hoort gehoord. u dat niet? Wie ausweiter Verne. Dit is wie ausweiter Verne. Zoals die vrouw spreekt, zo moet u blazen. Ja, dan, Vorig jaar op Sardinië werd de post solo gespeeld door een vrouw. Wij zijn daar al een week bezig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 U drinkt geen koffie? Geen cappuccino? De, de melk. Te veel? Te veel melk? Inderdaad, daar hou ik ook niet van. Alle te voor staat is niet goed. Behalve te bed en tevreden, zei mijn vader altijd. Um, ik mag geen cappuccino. Op last van de dokter. Melkallergie. De overdadige slijmvorming in, in de slokdarm. Slijm, natuurlijk. Melk zet aan. Melk is te dood voor alles. Wat zingt of blaast, dat is bekend. Maria bijvoorbeeld, galas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 De solo breekt aan, maat 255, Rubinstein in de zaal, Jody Menuhin, Anatoli Sharansky. Ik kijk naar het balkon, en alles wat ik zie, geen halfslussen, duizend doden gestorven, angst zweet, meneer. heren. Dan hoor ik heel in de verte, de posthoorn, jouw zwaait verne. Zeker tien muren ertussen, tussen ons en de posthoorn, tussen mij...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 Alles Sush. Silence. Please. Zie geen familie reunie.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 Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Symfonie. Niet kacafonie. U bent de buitenkant. Zegt u dat dan niet? De verpakking van de solo. Maar wat hoor ik? Een kudde olifanten. Teterateteretetet. Door de solo. Teterateteret. Door elkaar. Alles vertrappend. Regelrecht richting slachthuis. Deze plek is een cultuurabattoir.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 22 jaar, o oh, mens diep acht. En wat krijg je? Achterklap over de half zes. Precies ja, die kant op. de buiten, de buiten, de polk ook. En neem maar mee, neem maar mee, hard. Maakt niet uit, de stijgers op, vooruit, allemaal weg. Weg, afstand, afstand, afstand, afstand. weg. want Concertmeester, kom hier, kom terug. Als het orkest de stijger staat, geeft hij mij een teken. dan kunnen we beginnen. Drie slaven op de balk dat is het teken. Drie slaven op de balk En zegt u tegen meneer Bard. ...door te gaan. Doorgaan. Ook als er niemand meer is, geen mens. Doorgaan. Geef veel renovatie fetichisme. Horen jullie? Nee, nee natuurlijk niet. Wie jou zwaait er Goor gestoord. Pas met tien muren tussen ons... ...zijn mij verstaanbaar. Absoluut gehoor gestoord. Door halfzus opgesloten in een geluidslichte kamer. Stil te leren kennen. Witte muren, melkallergie. Halfzusen. Maandverband, verbrandingsapparaten. Oh, mens, tetter, pacht. tetter,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 Techniek: André Jansen en Leon Dubois. Ruggie: Marlies Cordia.